Op een plaats waar drukte is. zo. En dat is het principe uit, uit de taal moet. Ik citeer: Open Op een plaats waar drukte is. Beslommeringen zijn. Daar is de citra achra. De onreine kracht. Dit moet de levenspreuk van ieder zijn wiens leven hem waard is. Hoe makkelijk nu om de Citra Achra te herkennen. Heb jij of is er in het kantoor, bedrijf, of waar je actief bent, beslommeringen? Drukte, haast, ongeduld, weet dat daar de Sitra Agra het onreine is. De Sitra Agra wil de mens doen haasten, zich druk laten maken over dit of dat, maakt niet uit wat. Yeshua had gezegd, Waarom moet je je druk maken over iets? De haren van de mens zijn toch al geteld. Er bestaat het eeuwige ritme. En daarin moet je leven. Zelfs op je werk, alle dingen. Als je dingen nastreeft in het materiële, ook daar moet geen drukte, beslommeringen zijn. Let goed op wat ik probeer te zeggen. Als je bijvoorbeeld kabbala leert en je voelt dat je veel drukte hebt van binnen, dat betekent dat dat betekent dat de Sitra Agra meeleert leert. Mee leert of dat je leert op aandringingen van de citraach. Regelmatig breng ik het onder jullie aandacht. Breng jezelf eerst in de sfeer van sereniteit. Bereid je voor. Niet dat je thuis komt en direct een hapje neemt en iets gaat leren. Constructief leren van kabbala is wanneer je geen drukte hebt van binnen. Alleen dan wordt het opbouwend, alleen dan is het de hemelse man, voedsel voor jouw ziel. Stel als voorbeeld dat iemand vertaalwerk doet en die heeft drukte oh, ik moet dit, ik moet zoveel, ik moet dat, dan betekent, betekent het, dat je heilig werk doet, maar geïnspireerd door de andere kant, door de sitra Wat betekent dat? Aan de ene kant doe je iets goeds, je vertaalt, maar aan de andere kant, word je aangespoord, door uh, de onreine kracht. Het belangrijkste is jouw eigen geestelijk werk. Duidelijk. Niet verspreiding van de kabbalen. Het is wel belangrijk. Die lessen. Uitwerken. Noem maar, maar op. Ik zeg dit even. We hebben niet veel mensen die dat doen. En ik merk niet op iemand persoonlijk. Let altijd op, dat bij het goede dat je gaat doen, je weet wie jou daartoe aanspoelt. Het kan de citra agra zijn, die jou aanspoort. Wat betekent dat? Het werk, het vertalen. Kan goed zijn, maar voor jouw persoonlijk geestelijk werk, gaan... De vruchten daarvan naar de Sitra dan. Daar gaat het om. Hij zegt ons hier: op de plaats waar de beslommeringen, drukte, zorgen is, daar is zeker de Sitra de onreine kracht.